Onder de opstellers zijn de fracties waar het CDA en de VVD deel van uitmaken. De Amerikaanse televisiezender HBO stopt met de tv-serie LAK... omdat bij opnames drie paarden zijn omgekomen. Het afgelopen jaar kwamen al twee paarden om het leven... en deze week stierf een derde paard. Het dier was net door een dierenarts gekeurd toen het stijgerde... en daarna achterover viel. Het paard raakte zo zwaar gewond... dat artsen het paard inslapen, hebben laten inslapen. Autoriteiten spreken van een ongeluk... en zeggen dat HBO geen nalatigheid kan worden verweten. Lak met daarin onder meer Dustin Hoffman... speelde zich af rond paardenraces. Real Madrid en Chelsea hebben zich geplaatst... bij de beste acht in de Champions League. Het Spaanse koploper versloeg thuis CSKA Moskou met 4-1. De eerste wedstrijd was geëindigd in 1-1. Chelsea bereikte ten koste van Napoli de kwartfinales... na de 3-1-nederlaag in de uitwedstrijd... wonnen de Engelsen in eigen huis met 4-1. Het weer overwegend zonnig en zacht vandaag. Het wordt 12 tot 18 graden. En ook vrijdag droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Een van de beste LP's uit 1972 en dubbele P. Tot ons die het helemaal vol zong en vol muziceren. Something Anything. En je hoorde uit dat album Something Anything, Cold's Morning Light. Goedemorgen, dit is het laatste uur, de nacht in anders hier bij de vader op Radio 1... waarin ik weer iets mag en kan weggeven. Wrecking Ball, dat is namelijk uh, het meest recente album van uh, Bruce Springsteen. De hoofdtekst op uh, Pink Pop, tweede Pinkse Dag, zal hij daar uh, s'avonds uh, een ruim twee uur durende show geven. Maar voordat het zover is, uh, ga ik dus eerst dat uh, album van... Bruce Springsteen, weggeven en dat ga ik dan doen aan de hand van een vraag die ik uh, zo dadelijk ga stellen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker aan het toestel of aan de computer, op wat voor manier je dan ook uh, luistert naar uh, deze uitzending. En dan ga ik je straks uh, die vraag stellen. Nou, wat heb je verder nog uh, te goed? Ik had het al vermeld. We gaan uh, iets rijden van uh, Lisbeth List, uh, Raikoeder en Jimi Hendrix. Kortom, een uitermate gevarieerd programma dat je tussen nu en zes uur kunt gaan beluisteren hier via de Varen op Radio 1. En dit is Anouk, van een tijdje geleden bij Giel. The way your lips shake when you're getting down and dirty, baby. Don't you ask me how I know and why it's time for you to go. 'Cause you should've known better before you were getting down and dirty, baby.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 CHEATER! Yeah. Maandje geleden, de 23 e februari. Het was uh, bij Giel in de ochtend om daar een uh, paar nummers akoestisch te zingen. Dit was er een van Down and Dirty Anouk. En uh, zoals ik al zei, ze staat op Pinkpop uh, op de eerste dag uh, als uh, op haar laatste Act, voordat uh, de cure gaat beginnen. Dan mag uh, Anouk daar het optreden voor zorgen. Anouk met uh, Down and Dirty. Iemand anders die uh, vanavond een optreden zal geven. Maar niet op een popfestival. Maar heel chic in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Liesbeth List. Van zo weinig kun je leven al haast van de wind. Van de sneeuw of van de regen of wat je maar vindt. Maar een leven zonder liefde, dat zou toch echt niet gaan. Nee, nee, nee, nee, dat zou toch echt niet gaan. Op de wereld kun je leven en nauwelijks bestaan. In geen enkel boek beschreven en zonder een naam. Maar een leven zonder liefde, dat zou toch echt niet gaan. Nee, nee, nee, nee. Dat zou toch echt niet gaan. De liefde is het zout ter aarde. Zonder liefde ben je niet. Heeft geen enkel woord meer waarde. En betekent leven niets? Nee, niets, nee, niets, nee, niets. Je kunt je bed met iemand delen. En van de lieve nacht alle wilde uren stelen. Tot diep in de dag. Maar zonder de grote liefde. Zou toch echt niet zijn? Nee, nee, nee, nee. Zou toch echt niet zijn? De seizoenen blijven komen en de aarde draait maar rond. Mensen zullen altijd dromen van de liefde die nog komt, nog komt, nog komt, nog komt. Volg geheimen is de wereld en altijd vol pijn. Iedereen betaalt zijn leergeld en kent het refrein. Deze wereld zonder liefde, dat zou toch echt niet zijn. Nee, nee, nee, nee, dat zou toch echt niet zijn. Lisbeth List in de jonge jaren 1966, toen had ze hiermee redelijk succes. Zonder liefde, de titel van dat liedje. En Lisbeth List is vanavond in Theater Carré, Koninklijk Theater Carré, Theater Carré voor een optreden, omdat zij dit jaar 70 jaar wordt. En in het kader daarvan zijn er nog meer optredens. Ze zal ze vrijdagavond in Antwerpen optreden... zondagavond in de Orangerie in Roumont En dinsdagavond dan is het allerlaatste concert... in het kader van 70 jaar Lisbeth List. En dan is ze weer terug in het Koninklijk Theater Carré. Lisbeth List is zojuist met uh, Zonder Liefde. Dat is van origine een chanson, Matan Dress dan En dat was in uh, de jaren 60 een hit voor Marie Laforêt en de Nederlandse tekst die werd gemaakt door Cees Notenboon. Lies met lissers. Dit wordt Laura Marling. All my rage. Stole my children, left my son. Of all of them, he's the only one who did not mean that much to me. I TIP my cup to the raging sea. Cover me up. I'm pale as night, with a mind so dark and skin so white. Is this the devil having fun? Tip my cap to the raging sun. Now. Zondagavond zal optreden in het Amsterdamse Paradiso. En maandagavond dan is er een optreden in uh, de Anciële Belgique in uh, Brussel. In de Lage Landen dus, deze Laura Marling. Je hoort een nieuw nummer van uh, Almer Ridge. De titel daarvan, Bruce Springsteen, Wrecking Ball. Dat is de titel van uh, Smans' meest recente album. En uh, ik ga je een vraag stellen over uh, Bruce Springsteen. En als je daar het antwoord op weet, dan kan je dat antwoord mailen naar... Uh, de mailbox van de nacht ging het anders. En dan kan je die, uh, ja, de, de trotse eigenaar worden van Wrecking uh, Ball. Een heel fijn album van de uh, Bos. Uh, de vraag die ik ga stellen. Bruce Springsen heeft een hoop onderscheidingen gekregen vanwege zijn uh, muziek. Maar hij heeft ook uh, twee keer een film onderscheiding gekregen. Hij heeft, twee, uh, hij heeft meerdere film onderscheidingen gekregen. Maar hij heeft twee keer een film onderscheiding gekregen voor één project. Voor één song. Om welke onderscheidingen ging het? En om welke song? Dus twee filmonderscheidingen voor één song. Welke song? Dat wil ik even van je weten. En om welke onderscheidingen ging het precies? Nou, als je dat weet, mail dat naar uh, De Nacht Vinkt Anders. En je kan daar komen via www.vara.nl en dan maar lekker surfen over die uh, Vara-site. Dan kom je vanzelf wel bij De Nacht Vinkt Anders. En bij het contactadres van dit programma. Hier is Bruce, Land of Hope and Dreams. Uh, Uitgebreide nummer, We kan je terugvinden op Wrecking Ball, het meest recente album van Bruce Springsteen. Kan je krijgen? Kan, kan je hebben? Moet je wel wat verdoen? Uh, ik zal nog een keer de vragen halen waar ik het antwoord op wil weten. Bruce Springsteen die, uh, heeft een heleboel uh, onderscheidingen gekregen... vanwege zijn uh, muzikale verdiensten. Maar hij heeft ook uh, een paar filmonderscheidingen gekregen. En voor één song heeft hij twee filmonderscheidingen gekregen. Ik wil weten welke song, om welke song gaat het. En wat waren die twee filmonderscheidingen voor die ene song? Nou, als je dat weet, dan mag je dat uh, mailen naar de nacht. Klinkt anders. En dan in de loop van het weekend dan kan je via de... Website van de Nacht ging het anders. Zien en lezen of je de cd van Bruce Springsteen gewonnen hebt. En we komen er natuurlijk volgende week op terug. Bruce Springsteen inmiddels 62 jaar. In september, dan wordt uh, hij 63 jaar. En in 1973 toen maakte hij zijn allereerste album onder de titel Greetings from Ashbury Park. Dat er een aantal bekende nummers opgestaan, nummers die door anderen een hit zijn geworden. For You staat er bijvoorbeeld op, dat is een hit geworden voor Greg uh, Spirit in the Night, dat is dan een nummer dat bekend geworden is door Manfred Men. En ook dit is bekend geworden van Manfred Men. En die versie hoor je nog eens een keer. Blinded by the Light. Blinded by the Light. Voor de eerste geschreven in 1973 op greetings from Asbury Park, New Jersey. Bruce Springsteen. En drie jaar later, in 1976, toen werd het een gigant van een hit en wereldhit voor de band van Manfred Mann, Bruce Springsteen, de componist van Blinded by the Light. Het is één minuut over half zes. Hoogste tijd voor de drie chansons. Je gaat luisteren naar een Canadese bijdrage. Keetan en McGarrigal. Alfa Blondie met een hit van uh, afgelopen zomer. We beginnen met de jaren zestig. Hier is Sacha Distel. mademoiselle que faites-vous donc dans la vie eh bien répondit-elle je vends des pommes des poires des soube de Partie chez moi discuter de l'amour, de l'amour et des fruits, comme elle se trouvait bien chez moi. Aussitôt elle s'installa et le soir, en guise de dîner, elle me faisait manger des pommes, des poires et des de steaks. pas durer longtemps car les fruits c'est comme l'amour faut en user modérément sinon ça joue des tours quand je lui dis faut se quitter aussitôt elle s'écria mon pauvre ami des types comme toi on en trouve par milliers Et est que le vélo a comme bonne voire uh. et est que le vélo a scobé le méo la leçon que j'en ai tirée est facile à deviner c'est vont mieux rester plutôt que de croquer n'est pas Oh Pour toutes les générations Je dis sans exception Je ne suis pas un donneur de leçons Mais c'est une question de protection Pour toutes les générations Et cela sans exception Au au cas sécurisé quand il n'y a pas de danger le vous vous est la personne They protect your fufuzela. Don't let HIV take your life. Protect your fufuzela. You got to, bro. klinkt anders Ja, Katen en McGarrigal met Complaint pour Saint catherine 1976. aan de hoorde van vorig jaar Alpha Blondie met Zela. en uit 1959, want toen verscheen het... hoor je de uh, Sacha Distel met Scooby-Doo. Dat waren de drie chansons zoals je die, zoals gebruikelijk... op de hele vroege donderdagochtend op een rijtje krijgt... voorgeschoteld in de nacht ging het anders. Ook op de donderdagochtend kijken we even naar de verjaardagskalender... want er zijn weer een aantal interessante verjaardagen te melden... Ook uh, uh, op de verjaardagskalender een aantal namen... waar we een kruisje achter moeten zetten. Onder andere bij Lex Goudsmit. Het is uh, vandaag precies 99 jaar geleden dat uh, de acteur werd geboren. Wel nog Spring, Levend en Wel. Er is van hem recentelijk nog een uh, heel interessant album verschenen. Daarvan laat ik een trek horen. El Corridor, de Jesse James. Hier is Wycooter. Stand Als je een spannende, exotische en avontuurlijke cd wil meemaken en wil beleven... dan moet je inderdaad uh, eens gaan luisteren naar Pull Dus Dust and Sit Down. Dat is een album van Raikouder dat vorig jaar verscheen. Je hoorde Raikouder hier onder andere met op de accordeon Flaco Jiménez Een uh, huisvriend, volgens mij, maar in ieder geval ook een muzikale vriend van uh, Raikouder. Want op tal van uh, opnamen van Raikouder is uh, de accordeonist te horen... Een nummer van dat pool op Zo'n Dust and Sit Down, El Corridor, de Jesse James en Ray die wordt vandaag 65 jaar. En deze man, die wordt vandaag 50 jaar. Terence Stan Darby, een van de grote hits van wel eer Sign Your Name. Even heel populair aan het eind van de jaren 80, Terrence een derby. En dit was toen een van de grote successen. Sign Your Name, wie vandaag ook jarig is. Hij wordt uh, 71. Is Mike Love. We hebben hem al uh, eerder gehoord. Hij is uh, een van de leden van de Beach Boys. En wat ik al eerder had vermeld. Maar toen sliep je misschien nog. Uh, dat was dat uh, Beach Boys, in het kader van het feit... dat ze 50 jaar bij elkaar zijn... Uh, 50 concerten geven. Slechts 50 concerten. En een van die concerten dat uh, zal op 7 augustus plaatsvinden in uh, het Belgische Loker in de omgeving van Antwerpen is dat uh, daar heb je begin augustus de Lokerse feesten en de Beach Boys komen daar ook naartoe nou lijkt me in ieder geval heel bijzonder om de oude heren dan nog eens een keer uh, Barbara Ann bijvoorbeeld te horen zingen Mike Love in ieder geval die vandaag 71 jaar wordt uh, achter de volgende naam van de volgende zangeres hebben we een kruisje gezet al sinds 1981 het is vandaag 105 jaar geleden dat ze werd geboren Sarah Leander. Mir to's wie ein Orkan wie beim Sturm der Ozeane, hoppla, das ist mein Blut, meine Glut auf ein Ventil, wenn mir einer ruhig gefiel, hapla, der Redes gut. Heute Abend lade ich mir die Liebe ein, heute will ich glücklich sein die ganze Nacht. Es gibt sonst nichts, das ich heut wissen will, weil ich nur küssen will die ganze Nacht. Hoch hat mir ein Mund die Seligkeit und Lade ich mir heute die Liebe ein, heute will ich glücklich sein, die ganze Nacht, weil mir diese Leidenschaft immer wieder freuden Freudenschaft, happla, drum habe ich dann. Ich hab niemals No gesagt, denn mein Typ ist sehr gefragt, happla, von vielen Herrn vielen, heute Abend lade ich mir die Liebe. Hey, heute will ich glücklich sein, die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Es gibt uns nichts, was ich heut wissen will, weil ich nur küssen will, die ganze Nacht. Oft hat mir ein Mund die Seligkeit und Gänseheit gebracht. Warum lade ich in mir heute die Liebe? Hey, heute will ich glücklich sein, die ganze Nacht. Lich mir heute Liebe ein, heute will ich glücklich sein, die ganze Wahrheit. Sarah Leander uit 1939 hoorde je de slagen. Heidabend laat ik meer die Liebe ein. Sarah Leander uit 1939. En het is uh, vandaag precies 105 jaar geleden dat ze werd geboren. En in 1981 overleed ze. Ik heb nog een paar uh, interessante televisietips voor het komend weekend. Allereerst morgenavond werd een paar weken geleden... een heleboel aandacht besteed aan Code B. op zondagavond... vanwege die documentaire... Het is heel stil, daar waar het gaat om Coat en morgenavond op de tv. Let even op, morgenavond om kwart over elf Coat en Bee, bijna uit elkaar. en Dat is een compilatie van allemaal sketches die te maken hebben met vriendschap. En dat dan weer in het kader van de boekenweek. Dus uh, morgenavond kwart over elf op Nederland 2 Coat en Bee, Twitter het door, uh, Facebook het door. Want er is heel weinig aandacht uh, aan besteden bij een of andere manier. En dit is zeker de moeite waard. Kootenbieders, verder morgenavond ook een heleboel interessante films... ook rond het middernachtelijk uur. Ik noem even na van Kota en de Bier op Nederland 2 de Duitse film Requiem. Canvas heeft op de laatste, late vrijdagavond de Franse film Versailles... met onder andere Guillaume Depardieu. Op TV5, Le Carre Volant en na middernacht op BBC 2, The Singing Detective. Dus laat de <laughs> videorecorder maar lekker snorren... en de HD-recorders hun uh, werk doen. Dan zaterdagavond om half tien. Classic album. En daarin aandacht voor een album van Jimi Hendrix... dat destijds nogal opzienbarend was. Alleen al vanwege de hoes met allemaal naakte wijven erop. <laughs> Electric Ladyland. Uit Electric Ladyland hoorde je The Burning of the Midnight Lamb. Jimi Hendrix uit 1967 en een ander nummer dat heel beroemd is geworden. Dat is de Bob Dylan song All Along the Watchtower. Ook dat kan je vinden op Electric Ladyland. En Electric Ladyland dat is het album dat aanstaande zaterdagavond centraal zal staan... in een nieuwe aflevering van classic albums. Op Nederland 3 is dat te volgen vanaf half tien ongeveer. Dit was het dan, de nacht in het anders bij de VARA op Radio 1. Meer VARA straks om 11 uur bij Felix Murders met de gids.fm. En vanaf morgen in datzelfde programma aan het voor de Matthäus Passion. Wat vind jij het fraaiste? Muziekwerk, het vrijste gedeelte uit de Matthäus-pensioon. Dat allemaal morgen in de Rits.fm. Maar goed, dadelijk mag je natuurlijk ook luisteren naar Felix en de zijne. Ook dadelijk, maar dat is na het nieuws van 6 uur... Larenzen, Marcel Oosten met het Radio 1-journaal. Dit was de nacht in het Anders. Wij spreken we elkaar volgende week weer. Mijn naam is Geniet van een mooie dag, want het wordt een mooie weer vandaag. Geniet ervan dus. En tot volgende week. Hoi!